Uur. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping zal komend jaar een bezoek brengen aan Rusland. Dat zegt de Russische ambassadeur in Peking tegen het Russische staatspersbureau RIA. Volgens hem zijn de voorbereidingen voor het staatsbezoek al bezig. China heeft het bezoek nog niet bevestigd. De laatste keer dat Xi in Rusland was, was in maart 2023. Een jaar daarvoor bracht de Russische president Poetin nog een bezoek aan China. Bij een lawine in de Oostenrijkse Alpen zijn twee wintersporters omgekomen. Een groep van vier daalde af van de Roskopberg in het Zillertal... toen ze werden verrast door de lawine. Twee van hen konden ontkomen aan de sneeuw. De andere twee werden bedolven en overleefden het niet. Volgens Oostenrijkse media gaat het om een man van 51 en een zoon van 22. Eerder deze week waren er ook al dodelijke ongelukken door lawines. In Frankrijk kwam een 14-jarige jongen om... en in Zwitserland kwam een snowboardster onder de sneeuw terecht... Er gaan ongeveer een kwart minder vluchten van en naar Schiphol... in de dagen rond de NAVO-top, die in juni wordt gehouden in Den Haag. Dat meldt de luchthaven aan het ANP. Er worden ongeveer 8500 mensen verwacht bij die NAVO-top... en een groot deel zal via Schiphol reizen. Om dat alles in groene banen te leiden, moeten normale vluchten worden geschrapt. En ook is een gedeelte van het luchtruim gesloten... waardoor er maar één start- en landingsbaan beschikbaar is. In het noorden van Noorwegen zijn zeker drie mensen om het leven gekomen... toen de bus waarin ze zaten van de weg is geraakt en deels in een meer terechtkwam. Elf mensen moesten naar het ziekenhuis. Noorse media zeggen dat mensen uit acht verschillende landen in de bus zaten... onder wie Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft dat nog niet bevestigd. Het weer. Het is een graad of vier. In het zuidoosten klaart het wat op. In de rest van het land blijft het bewolkt vandaag. In de ochtend is er lokaal kans op mist... Het wordt vandaag tussen de 2 en 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Boys. Nasty boys Nasty Nasty boys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 Supposed to live without you I'm oh. Make it easy. alzati in Luister naar de zon hij roept Het is jouw moment, dus ga nu maar staan. En wees niet bang voor het leven. Feeling good I'm living for tomorrow, not today. Gotta make my plan, so in case I'll be prepared when I see you smiling. Cause I feel so highway. I'm reaching out for you. Tot zover het ritme van zfr Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer.